Het weer een vrij zonnige dag vandaag met in het oosten wel het wolkenvelden. Het wordt tussen de 10 en 15 graden, maar voelt kouder aan door de noordoostenwind. Morgen meer wolken, maar iets minder wind. Na het weekende volop lenteweer. Dit was. ZFM. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A22 Bevenwijk richting Velsen staat drie kilometer file. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden op de A9 richting Amstelveen.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 We're <laughs> We gaan samen op de foto, wat een en wat een kik. We gaan samen op de foto van je 1, 2, 3, 4, uh, Vandaag is de techniek in honden van Cosper Gurrensen. De redactie hier was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Met de eindredactie Gerrie Rutte.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 Ik uh, had een ezelsbruggetje gemaakt met het liedje dat we er straks draaiden van uh, Samson en Gert samen op de foto. Dat was van, ja ik wil het niet over mijzelf hebben eigenlijk, maar we waren bij elkaar op de foto. Dat was allemaal erg leuk. Dat zijn de leukere dingen ja. hè, die, uh, die dan gebeuren. Althans, ja. ik vind ze erg leuk. Ja, uh, maar het is ook bijzonder, want voor de luisteraars thuis, voor wie dat gemist hebben... En, uh,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 Exact. Lang mee zitten. En daarom helpt zo'n open vraag. In plaats van dat ik er op sociale media ga uitleggen ja. waarom ja. het fout is. Ja, ik, ik denk dan bereik je ik... elkaar dus niet. Ja. Ja. En je ziet ze ook niet uh, inspreken bij een uh, commissievergadering. Nee. Uh, ja, en, en, en dat is de kunst steeds weer dat je um, vanuit verschillende lagen van de samenleving, of je nu bij ZFM uh, vrijwilliger bent, of bij de gemeente werkt, maar dat we wel elkaar een beetje die ruimte geven.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 Bij de finish? Ja, bij de finish, bij de start, tussendoor. Ik ga even het dorp in, dus daar wel van genieten. Maar als je zelf meeloopt, dat is toch weer een heel andere beleven. Ja, Dus ja, zeker. Nou, het is gewoon echt balen. Ja, ik kan nooit meelopen. Ik heb ook ja. uh, al jaren last van een knie. Maar ja, goed. Meevoelen mee, uh, mee, uh, is ook al uh, een heel goede emotie, vind ik persoonlijk. Ja, dat is het ook. En het is natuurlijk de tiende keer, hè? Ja.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 Nee, en hier is ja, gewoon het iedereen is voor. Nee, er nee, is één ja. partij. Dat is er worden gewoon ruim 7000 bloemen uitgedeeld, dan, hè? Hoe vind Precies. je dat? Ja. Dat is toch super? Ja. En, en dat, is, dat is ook wat, wat, wat die lopers gewoon erg waarderen. Dat hoor je ook als je daar tussen loopt. Dat mensen daar uh, een beleving bij hebben. Ja. En ook op het circuit, als ze daar lopen. Gewoon, ja, dat is toch wel heel bijzonder dat je daar loopt.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 Mama voor het niet pils, niet pilsje ik equis Heeft niemand dan mijn pils gezien, ik lust er wel een stuk op die. Mama voor het niet pilsje dat, niet pilsje ik equis Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika En trof ik door een eenboor ligueur namens Mamika Binnen veertien dagen was ik met u getrouwd door waskebieren dat u je dan niet gebruikt. Hey, mama, wat is mijn pils? Miepels en benenkwi. Mama, wat is mijn pils? Miepels en benenkwi. Heeft niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of tien. Mama, wat is mijn pils?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 En wat is dan de reden dat dat in Amsterdam komt en niet in Zandvoort? Um, ja. Ik weet helemaal wat ik Ja, ik denk dat dat te maken heeft met uh, de stichting zelf die dat organiseert. Ja, ik, uh, ik moment denk moment dat Amsterdam in. toch van oudsher volgens ja. mij.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 Nou ja, als dat op die manier duidelijk ja. wordt. Ik heb daar persoonlijk geen problemen mee. Ik vind het Als je daar vind meer uh, toeristen mee trekt. Ja, Alleen ja, toch zijn goed? sommige mensen die, die, die ja. hebben zoiets van... Ja, we gooien de naam Zandvoort te grabbel. Ja. Dat verdwijnt. Dat maar, maar goed, gemeente, alles, alles zal het toch verdwijnt. gewoon zo heten? Het, het is gemeente Zandvoort. Ja. Ja. Maar er zijn toch mensen die zijn daar bang voor. Ja, maar dan hebben we het weer over beren en kansen. <laughs> ja. Over uh, zorgen.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 Het was gewoon een mooie bijeenkomst. En de kerk zat uh, behoorlijk vol. Ja, maar goed, die ecumenische gedachte hier in Zandvoort die vind ik eigenlijk al heel goed. Want er is al zoveel ja. samenwerking tussen de katholieke kerk en, uh, en de protestantse kerk, ja. om het maar even zo te zeggen. Dus dat is, uh, dat is heel uh, goed. Maar goed, dat was de feestavond. Uh. Ja, er was nog één onderwerp. Uh, is er hier werk met agressie? Um. Dat is het niet.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 Maar ook daar zie je dat de regelgeving die maakt, want daar, daar heb ik op het scherp van de regelgeving geacteerd, maar werd me niet in dank afgenomen door een aantal mensen. Ja, ja die zeggen gewoon bekeuren, was hoort. Ja, Nee, door degene die zo'n brief kregen zelfs. Oh, ja. Nou, mogen ze blij zijn dat ze geen bekeuring hebben gehad. <laughs> Wij zitten heel gezellig ja. te praten met elkaar, maar uh, het is ondertussen is het is het tijd, het tijd geworden om uh, nou, afscheid niet. te nemen. Dan dank ik de luisteraars thuis hartelijk uh, voor hun geduld weer. <laughs> En ik wens u een heel bijzonder weekend. Dank u wel voor uw Dank komst wel. en graag tot de volgende keer. Graag. En we hebben muziek. De liefde tussen haar en mij leek over. Het was voor bijna beter dat ik weg zou gaan.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 Mijn hart dat ik moest vertellen Dat haar papier rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Rijntje verder rende zij weer achter mij Ze stikte, papier loopt toch niet zo snel Is, dat vergeet ik liever vlug hoe ze snikten. Papi loopt toch niet zo snel Ja. Deze papi die bij ons zit, uh, George Polman van de Rotary, uh, die gaat morgen ook hardlopen. Uh, ja, Goedemorgen Goedemorgen. Ha. Die gaat morgen ook hardlopen, hè? Ja, het wordt natuurlijk een heel evenement. En inderdaad, het lopen dat is vandaag al gestart. Met 18 kilometer en 30 kilometer. Dus die ja. zijn vanochtend al heel vroeg gestart. Heel veel mensen in het dorp gezien. ja en dat Super gaat gezellig. natuurlijk Vanaf 12 uur wordt er gefinished. Dus dat is natuurlijk een drukte van belang uh, ja, in mooi, het centrum. He? Ja, Hartstikke mooi. Ja.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 Met We hadden gedacht van ja, misschien 3000 mensen de eerste keer, maar dat werden al meteen 9000 man. Ja. En dat kan je niet met een clubje van 25 vrijwilligers in goede ja. banen leiden. Dat red je niet. Nee, daar heb je echt professionals bij nodig. Ja. Ja.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 Als dat vandaag gebeurt, uh, ik ben tot 12 uur vanavond wakker, dus dat is geen probleem. Okay. Wil je niet je eigen iemand? nummer misschien even doorgeven? Uh, ja, dat kan ook. Uh, 06 6149 okay. Als je straks uh, weggaat, ga je het nog één keer noemen. Dan kunnen de mensen er rekening mee houden dat ze het dat kunnen opschrijven mochten ze geen pen bij de hand hebben. Ja.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 Uh, je hebt de Zevenheuvelenloop. Uh, dan nog eentje. En dan uh, de circuiren Maar ik geloof dat het al groter zijn dan de halve van Egmond. Ja. En uh, de, wat vroeger dan de Trosloop was. De Achmea loop in, in Haarlem. Ik dacht ook niet dat die zoveel deelnemers hadden als wij. Maar ze zijn in in de top 4. Even, want we zitten op 59 voordat we eruit gegooid worden. Noem nog één keer je telefoonnummer waar mensen zich als VIP kunnen aanmelden. Oké, okay. dat is 06-54. 976149. En het goede doel voor dit jaar is Duchenne. Dat is een verschrikkelijke spierziekte. Ja. Vanaf 10 jaar krijgen jongetjes daar last van. Gaan ze moeilijk lopen. Uiteindelijk spieren en hartspieren. Dus die hebben een hele beperkte levensverwachting. En daar is heel veel onderzoek voor nodig. Ik denk dat we er zo echt uitgegooid ja. gaan worden. Hartstikke bedankt voor Graag je komst. Een super weekend gewenst. En uh, nou, wij spreken elkaar. Ja, en en alle inwoners van Stamford Heel veel plezier. En kom ons aanmoedigen met z'n allen